Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Uh, graag de toehoorders. Uh, dit hoofddeksel. Dit hoofddeksel doet mij weer denken aan een expeditie die ik gemaakt heb... ...met een vriend van mij, die zit in het expeditiebedrijf. <lacht> en mijn vriend en ik, wij zijn allebei eh, ornitholoog. Dat wil zeggen vo vogeldeskundigen. Vogeldeskundigen. En wij hebben een wetenschappelijke reis gemaakt naar de tropen... om al daar de tropische vogels te bestuderen. Uh, we hebben het Vogelmeer bezocht van... Gualdago... <lacht> wij moest ons verplaatsen op de ruggen van de kamelen. We zijn meerdere malen gestoken door de meskieten. Wij hadden meer bulten. Inderdaad. Maar er rest ons toch voldoende tijd... om de tropische vogels van nabij te bestuderen. Het is voor mij dan ook een grote vreugde... Beste vrienden, om hier vanavond in Amsterdam voor u enkele beroemde tropische vogels te imiteren. Als eerste vogel zal ik voor u imiteren de tjak tjak. als tweede vogel zal ik imiteren de Brami. De Brami. Brami! Vervolgens hoort u een imitatie van de witte Roepie Roepie. Deze wordt gevolgd door een imitatie van de zwarte. Roepi Roepi. Ongeveer hetzelfde. Hoort u nu een hele bijzondere vogel? De Polifinario. De Polifinario. En tenslotte hoort u de kroet. We're diving in And the world is praying and down even more We forget where we were. Niet slim dan. Ben Howard, daarvoor doten met val. En daarvoor een prachtige conferentie van Toon Hermans. En houdt u, als alles tenminste mee zit en allemaal goed, goed loopt... Houdt u dan vooral ook aanstaande vrijdag natuurlijk ons nieuwe programma... Zandvoort draait door in de gaten, want dat zal een zeer hoog Toon Hermans gehalte hebben. Verklapt nog niet veel, maar ik zeg het alleen maar even. Hè? En vandaar dat wij uh, vandaag de, uh, hoe heet het, de conference, de ornitoloog draaiden. Speelde. Geweldig. Roepie, roepie. Polyfinarium. Geweldig. Goed, Ben Howard was dit dus. En uh, we gaan eventjes, uh, eventjes, nou niet eventjes, we gaan gewoon naar onze razende reporter. Nieuws uit de Zandvoort. Van onze razende reporter... Joop van Nes... junior. Nou, eens kijken of hij het weekend goed doorgekomen is. Of hier roepie, roepie, natuurlijk, uiteraard. Roepie, roepie. Ja, voor de knaar, joh. Ja. Ja, Ruud, ik heb... Ik heb een uitstekend weekend beleefd. Oh. En luisteraars, uiteraard. Want, ja... Uh, ik heb vrijdag hebben we het er al over gehad. Er was niet echt heel veel te doen. Maar toch twee hele mooie jazzconcerten. En uh, ja, uiteraard heb ik dan ook nog voor mezelf het een en ander als sport uh, meegemaakt. Maar goed, dat, uh, dat is uh, van een andere orde, denk ik. Ja. ja. Uh, ja uh, we gaan het hebben over in ieder geval over zaterdagmiddag. Over kilo Row in, uh, in uh, Paviljoen Talassa. En dat was in één woord grandioos. Heb ik het zo duidelijk gemaakt? Ja. Ik denk het wel, hè? Ja, duidelijk ook wat, niet. Wat kan die meid gigantisch uh, goed uh, trom de trompet bespelen? Ze wordt ook niet voor niks de Lady Miles Davis van Europa genoemd in Amerika... Groot Amerika van de jazz. Nou, zaterdag was ze dus in Zandvoort. En ze had uh, meegenomen Warren Bird, een uh, Amerikaanse toetsenist zanger. Uh, Menno Veenendaal op drums. Die is ons wel bekend, want die treedt wel meer op in Zandvoort. Ja, ik en ken hem. En ja. Daniel Gwellie, een, een Italiaan op contrabas en elektrische bas, een zesnaarige elektrische bas. Die man is geweldig. Andere woorden heb ik niet voor. Nee? Wat die maakt, die, die speelt solo's waar normaal gesproken de of de trompetis, de um, een trompetisten, bassisten een loopje spelen, maar hij maakt gewoon echte solo's. Ja. En dat, dat viel gewoon op. En dat was heel apart. En ik, ik viel die man ook echt graag echt een vinger in zijn uh, helm steken. Ja, ja. Want die was ja, ja. een veer, laat ik zeggen. Vier, ja. Ja, een, ja, een, ja, doe dat, maar. Ja. Uh, houd maar bij een veer. <laughs> en uh, ja, het was een feestje daar in Tolosa, Dat was echt waar. Um, ik weet dat, uh, dat vrouw ook een bepaalde andere soorten muziek speelt. En daar kan je van gecharmeerd zijn of niet. Ze speelt heel prettig funk echt heel prettig, Funk. Maar wat ze ook uh, demonstreerde zaterdag was uh, Reggie. Ja. ja. Geweldig. Ja. En als dan dat, dat, uh, dat trio wat er begeleid uh, meegaat, ja, dan heb je een feest. Het was grandioos in Talassa. En ik mag hopen, echt van harte hopen... dat ze nog eens een, keertje terugkomt. Ja. Ze heeft het een paar keer terugkomt. Ze heeft het een paar keer opgetreden in Café Hoomstee... Uh, waar, waar Ton Aressen toen nog in zat. Nou, Aressen uh, heeft nu dan de, de leiding over het Jutje... het café in uh, Talassa. En daar is ze eigenlijk voor gekomen. En dat vind ik goed. Ja. Hij, uh, hij, uh, hij, hij, hij verzorgt het geweldig. Hij heeft goede muziek. Dat heeft hij altijd gehad... Hij ...heeft hij ook mede te danken aan uh, Menno Veenendaal. Uh, met z'n tweeën hebben ze er eigenlijk dat, uh, dat gebeuren opgezet. Dan hebben we nog uh, zondag gehad. Daar ben ik dan ook bij geweest. Uh, ja. Je hoort uh, I mean, er al. Deurlo. Nou, je hoort er al. Je hoort er al. Sorry? Je hoort er al, hoort er al. op de achtergrond. Oké, okay. maar ik moet eerlijk zeggen... ...en dat is misschien een beetje, een beetje kwalijk uit mijn mond, maar ik... Het is mijn muziek niet. Ik vond het heel apart, maar in mijn ogen is het geen jazz. En ja, uh, uh, iemand kan het dan. Ik denk dat er heel behoorlijk niet met mij eens zijn, maar dat hoeft ook niet. Het is gewoon een smaak. Uh, ze speelt geweldig mondharmonica, echt uh, in de stijl van een toetsielemans. Maar ja, ik vond het net niks, maar.. Uh, het zat wel bijna vol daar in de krant. Ja. Hè? En dat is een goed teken. En, en daar ben ik blij om. En het blijkt ook dat Erik Timmerman steeds meer goede artiesten naar Zandvoort haalt. En dat dat aanspreekt bij het publiek. Ja. En dat is heel belangrijk natuurlijk. Want het bestaat nu, uh, 11 jaar geloof ik, zo'n beetje. Jess en Zandvoort. Ja. En uh, ja, we hebben een grote gehad. De volgende keer krijgen we Geertje Kouveld. Dat is ook niet de eerste, de beste maar het nee. zijn. Nee, zeker niet. Nou ja, weet, je, weet, je wat, weet je wat natuurlijk het punt is? Wat is tegenwoordig nog wel jazz en wat is geen jazz? Ik denk dat die, ja, nou, die, ja. die, die grenzen zijn zo verschrikkelijk vervaagd uh, ja, van ja. Wat, wat nou wel ja, Kijk, als je naar Notsy Jazz Festival kijkt, dan zeggen de echte jazzburisten van... Uh, wat moet Stevie Wonder nee? daar? Wat, wat moet die daar? En wat, ja, ja, ja, ja, ja. Ruud, je hebt helemaal gelijk. Daar ben ik het helemaal mee eens ook. Echt waar. Ik vind het geweldige ja, muziek wat die dame maakt. Ik heb de cd beluisterd. dat ja, is nog mooi. Ja, het is Tuurlijk, fantastische muziek. Maar... Het maar ja, als je er vanuit gaat dat je gewoon eh, eh, swingmuziek krijgt te horen, eh, ja, dan is het net even anders allemaal. Maar ik vind dat wel ja. toe juichen, hoor, eerlijk gezegd. Ja, nee, ja, ik, ja, uitstekend. Prima. Perfect. En ik denk ook dat de mensen genoten hebben. Um, um, ik zal eerlijk zeggen, ik ben blij dat ik geen recensie hoefde te schrijven. Dat doet een collega van me. En die klonk als een klok. Ja. Prima. Uitstekend. Maar goed, uh, ja, uh, je hebt de smaak ervoor of niet. En, uh, Zo is dat. Um, ja, ja nou, dat, dat merk ik ook met jouw muziek. Ik, ik, ik mag jou erg graag horen, dat weet je. Niet meteen in een ogenborst op borst opzetten. Maar... <laughs> ik, ik, ik vind het geweldig. Uh, en, ik hou van een heleboel stijlen muziek. Uh, zelfs klassiek vind ik geweldig. Ja. Uh, als het maar niet te zwaar is. Uh, nee. En opera, daar hou ik niet van. Maar... Uh, uh, uh, Echt, de goede klassieke convenisten, dat mag ik erg graag horen. Ja. En? Dat, dat, dat mag, godzijdank. Ja, we leven in een vrij gehoofdstad. mag, mag allemaal. Ja. Nou goed, dat was eigenlijk hetgeen ik het te vertellen heb. Uh, ja, een blik op volgende week, dat doen we maandag wel. Vrijdag, bedoel je ook. Een uh, uh, excuus, vrijdag wel. Ja. uiteraard. Maandag heeft ja. geen zin hoor, een blik op het weekend. Dat, dat, dat is nee. licht. Nou, nou, nou, dan ligt daar wat er te doen valt. Hè. Als uh, het iets belangrijk is, met bijvoorbeeld op, op een donderdag of een woensdag, dan ja. wil ik het dan toch wel graag vermelden. melden. Maar dat is op dit moment niet het geval. Oké. Okay. Dus uh, ik spreek jullie vrijdag weer. Ja, dat is goed. uiteraard Dan danken wij jou weer voor jouw bijdrage. Graag gedaan, uiteraard. En ik wens jullie nog een prettige uitzending verder. Dat, dat gaat helemaal lukken. Dank u. Goed zo. Tot ziens. Oké. Okay. Tot vrijdag. Doei doei. Doei doei. Welen, maar ze draait gewoon door zonder welen. En het is wel een leuke band in ieder geval. Er staan grote dingen te gebeuren. Dit heet Gimme a Reason. En. Uh, ja, we gaan weer even terug in de tijd. Terug in de tijd naar het jaar 1969. Woehoe! Van het album Abbey Road. The Beatles. Come together. 30 jaar oud alweer. Album Abbey Road van de Beatles. Laatste officiële LP van ze. En openingstrek uh, openingstrack op kant 1: John Lennon's Cock Together. Maar waarover John Lennon ooit eens zei toen hij het een keertje live moest uitvoeren... en hij de tekst niet meer wist... dat hij zei... I'll never write such daft lyrics again. Nou, oké. Okay. <laughs> ja, ja oké, okay, John. Um, vond het trouwens wel knap, hoor, tegenwoordig. Want dat is een van de dingen van Facebook, hè. Ja, dat vind ik wel knap. Een van de dingen van Facebook vind ik knap. Dat je ook in het hierna maals, dames en heren... heb je contact met Facebook. Heb je Facebook, dus... Ja. Ja. Je hoeft, je hoeft, uh, je hoeft het niet te missen. Te nee, nee, je hoeft je het niet te bang te missen. zijn dat nee. je zonder Facebook komt. Nee, nee. In het hiernamaals hebben ze gewoon Facebook. Ja. Ja, dat is ze. En dat zag ik doordat ik op een gegeven moment op Facebook een melding zag: van uh, John Lennon heeft zijn profielfoto veranderd. Ik dacht, dat vind ik knap. Hè? toch? Nou. Ja, dat vond ik knap. Ja, maar ik had de laatste ook eentje van Jimi Hendrix. Oké. Okay. Die, die, die doet dat ook regelmatig. Ah, oh, die, die zit ook met Facebook. Okay. Ja, die zit ook op Facebook. Nou, dus, dus jongens, je hoeft je niet... Uh, je hoeft je nee. niet uh, hè? Nee. Uh, nee, het, van gene zijde af kunnen ze ook nog uh, Facebook, gewoon Facebook Ja, Facebooken, dat kan dus gewoon. Nou ja, het is even handig dat je dat weet. Ik bedoel oh, stel stel dat je binnenkort daar aan toe bent en zo. Uh, doet doe moet altijd denken aan het verhaal van die voetballer. Hè, die aan een engel, een engel tegenkomt en die vraagt van, uh, van uh, uh, uh, uh, wordt er boven ook gevoetbald? Nou, zegt die engel, ik zal ze even voor je informeren. Dus die gaat dat informeren. Die komt even later terug. Ze zegt, ja, hoor. Er is een hele competitie boven. Een fantastisch die is elftal. Ja, en uh, je bent morgen opgesteld. Ai. Auw. <laughs> ja. Auw. Ja. Au. Ja. Nou, die was eigenlijk voor de stamtafel van vrijdag. Mooi weer een nieuw verzinnen. Ah ja, dat zijn ze vrijdag alweer vergeten. Dit is Elton John en Crocodile Rock. Me into the high Het heette de Crocodile Rock. Dat was even van zijn groot, eerste groot, allereerste groot dit. En daar zouden er nog vele volgen. Dat weet u natuurlijk ongetwijfeld. Voor Zandvoort en de regio. Het regio nieuws met Angela de Koning. In de nacht van 4 op 5 oktober... is er ingebroken bij het kantoor van de dierenambulance Noord-Holland-Zuid. Van de daders ontbreekt elk spoor...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 Ze is uh, hier erg verdrietig van, de dierenbescherming is namelijk volledig afhankelijk van giften. Veel mensen steunen door geld te geven aan collectanten en het gaat om een goed doel en daar blijf je van af. Hoeveel, hoeveel geld er is verdwenen weet men nog niet. Uh, het uh, is in ieder geval een behoorlijke aanslag op het zeer noodzakelijke budget... De politie onderzoekt deze laffe inbraak en is op zoek naar getuigen. Dus als u iets heeft gezien, gehoord of iets dergelijks, neem dan als contact op. Dit is wel een hele, een beetje een, een, een, een laag soort inbreker eigenlijk. <tie> een fietser is gisteravond gewond geraakt bij een verkeersongeval in Zandvoort. Het slachtoffer werd door een auto, auto aangereden op de kruising Haarlemmerstraat-Brederode Straat. Ambulance is met spoed ter plaatse gekomen om het slachtoffer te verzorgen. Uh, de ambulancebroeders hebben uh, lange tijd eerste hulp verleend aan het slachtoffer en uiteindelijk hoefde hij niet mee naar het ziekenhuis. De brandweer kwam gisteravond met spoed in actie voor een brandmelding in Benveld. Rond half acht zou er brand in een woning aan de Parnassia-laan zijn. Eenmaal ter plaatse is er direct een onderzoek ingesteld. En eh, daarbij bleek dat er in de woning kortsluiting was ontstaan. Na een uitgebreide controle zijn de spuitgasten weer retour kazerne gegaan. Vanavond is er weer zing in de Jacobaschool te Heemstede. Het is een open avond voor iedereen die een avondje heerlijk samen wil zingen, zonder vastlid te worden van akkoord en uh, met de druk van audities, concerten en optredens. Vanaf 8 uur is er inloop met koffie en thee en vanaf kwart over 8 wordt er ingezongen met oefeningen, kanons en uh, zeker ook aandacht voor ademhaling, houding en klankkleur. Er wordt gezongen uit een breed repertoire... met nadruk op lichte muziek, dus pop, jazz, musical en dergelijke. En de avond eindigt om half tien. Harry Haberts uh, zal de avonden net als uh, de vorige keer leiden... en begeleiden op de piano. Er is geen lidmaatschap of verplichting tot contributie voor een heel seizoen. De entreekosten zijn vijf euro per avond... En dat is inclusief koffie, thee en of tekst en bladmuziek. Eerst volgende data zijn 27 oktober, 10 en 24 november en 8 en 22 december. Het adres is Langhorstlaan 9 in Heemstede. Dat is dus de Jacoba school. En vanaf 8 uur bent u meer dan van harte welkom. Uh, vooraf aanmelden kan... Uh, op Zing Apenstaatje XS4ALL. Dat is XS4ALL met dubbel L. Maar u kunt ook gewoon langsgaan. In samenwerking met het Gilde Haarlem organiseert het Historisch Museum Haarlem stadswandelingen waarbij deelnemers nog meer te weten kunnen komen over het leven en werk en van Kees Verwijk. Naar de wandeling bezoekt men onder begeleiding van de gids... de verwijtentoonstelling in het museum. Dat is een leuke bezigheid op een regenachtige middag in de herfstvakantie. Aanmelden is verplicht via telefoonnummer 06 164 Ik herhaal het nog even. 06-164-10803. En dat kunt u bellen op werkdagen tussen het 9 en 10. En van 6 tot half 8. Uh, kan ook via de mail. Dat is gildewandelingen. Allemaal aan elkaar. gildewandelingen. Apenstaartje Gilde gmail, gildewandelingen. Apenstaartje gmail.com De kosten bedragen met museumjaarkaart. Uh, 3 euro 3 En zonder kaart is het 7 uur euro. En tot zover het nieuws. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Er is een buienkans. En af en toe komt de zon ook tevoorschijn. Het is redelijk warm met 19. En met de zon erbij soms wel 20 graden. Vanavond en komende nacht blijft het droog. Naast wolkenwelden zijn er flinke opklaringen en de wind is meest matig. De temperatuur daalt naar ongeveer 11 graden. Morgen is het wederom wisselend met af en toe zon en ook enkele buien. De zuid- tot zuidwestenwind is matig en met 16 graden is het iets koeler. En tot zover het weer ook. Die de fabriek verlaat Ik weet van niets, ik ken geen nood Ik sta op branden en bloot Op elk kwartet in semineur Ziet u mijn boezem in majeur Zo sta ik op de burs, concert, Ik ben de vrouw van de platenhoes, de hoezepoes, de hoezepoes. Op elke 33 mini-groven kunt u mij zien van onder of van boven. Zo sta ik op de valse trieste, want zie Het is duidelijk meer seks dan de dead En op de plaat van Debussy Sta ik in de vijver tot mijn knie De wind speelt door mijn hoedkoiffuur In handelswieten in neftuur Ik ren door het bos geleden op handelsels, wie jongels heeft. Om mens weer af dat is die tweede rapsodie van List. Want huist die industrie, die weet al jaren waar. Ik ben de juffrouw van de platenhoes, de hoezepoes, de hoezepoes. Op elke 33 minigraven kunt u mij zien, van onder of van boven. Ik sta van de hoes. toch heb ik nog het meest succes op plaatjes van de lichte jazz. Ik voel me in mijn element als muzen van het amusement. Van plan de tijd van moe Met toe, voor die en die voor toe. U ziet me buiten op de hoes. In de Charleston! Wat die uh, opgenomen is ter ondersteuning van een uh, organisatie die heet Music for Hope. En dat is een organisatie die kinderen, zieke kinderen... met name dus uh, muziek laat maken... met grote producers en you know, I'm rasartiesten. I'm base, base, no trouble, uh, even rustig. All... Even rustig, jij. Ik was dat even aan het vertellen. Je, je, je bent zo in de beurt. Even kalm man, hè. Kom zeg. Uh, wat wou ik nou zeggen? Oh ja, de Music for Hope dus, dat is een organisatie van... Uh, uh, in Amerika, Los Angeles met name. <kijkt> en die stelt zich tot doel om zieke kinderen een beetje hoop te geven... door ze muziek te laten maken. En daar werken grote producers... en rasartiesten en muzikanten aan mee. Namen uh, die, die mij zo te winnen schieten. Bijvoorbeeld... Uh George Sir George Martin, de producer die uh, vroeger de Beatles uh, uh, begeleidde. Uh, Paul McCartney heeft er ook onder andere aan meegedaan. En deze single uh, is dus van Julian Lennon. En ook die onder ondersteunt dat fantastische doel. Dus ik zou zeggen, download die single. Het is gewoon een hele aparte versie van het oude George Kerswin nummer Summertime. Uit de opera Porgy and Bess. En ik vind het heel, heel apart gedaan. Meninos de Morumbi heet het. Do Morumbi. En, uh, Summertime. Met Julian Ben. Nou. Badabes, badabes, no is no yeah. yeah, pretty clear. I ain't no size. is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 Dan. Laat dan breken. Maar ja, de klok is onvermiddellijk. Het is time to go. Dus dank voor het luisteren weer op deze prachtige maandag, de 13e. Ansel en ik zijn er woensdag weer. En morgen, ja, ik denk dat Maurice en Dolly het gaan doen samen. Dat is wel de bedoeling. En wij zijn er in ieder geval woensdag weer. Bedankt voor het luisteren en tot woensdag. Tot woensdag. Dag. Dag. daag.